Gedwongen ontslagen lijken onvermijdelijk. De inrichtingen hebben steeds minder personeel nodig... omdat minder jongeren een gevangenisstraf krijgen. Twee moeders in Amsterdam hebben hun, zoon, hun zoons bij de politie afgeleverd... omdat die in juni drie jochies in Amsterdam zouden hebben beroofd. Gisteravond besteedde een opsporingsprogramma van RTV Noord-Holland aandacht aan de zaak. Een moeder herkende haar zoon op beeldmateriaal... waarna die opbiegde dat hij en een vriend de berovers waren. De nucleaire reactor in Petten is weer in bedrijf. In de reactor worden onder meer medische isotopen voor de behandeling van kanker gemaakt. Petten levert 60% van de Europese behoefte aan medische isotopen en is de op één na grootste producent ter wereld. De reactor heeft maanden stilgelegen voor een ingewikkelde reparatie aan het koelsysteem. Voor eenzelfde mankement was de reactor in 2008 ook al een paar maanden buiten bedrijf. Ook president Obama vindt dat een dominee uit Florida moet afzien van zijn plan om zaterdag Korans te verbieden. Volgens Obama is het volledig in strijd met de Amerikaanse waarden en brengt de dominee Amerikaanse militairen in gevaar. Minister Clinton riep de dominee ook al op om af te zien van zijn voornemen. De dominee wil op 11 september Korans verbranden omdat de islam volgens hem een gewelddadige godsdienst is. Een student heeft in het Westfries archief in Horen een aandeel gevonden uit 1606. Daarmee is het het oudst bekende aandeel ter wereld. Het waardepapier is uitgegeven door de VOC en voor 150 gulden gekocht door Pieter Harmenszoon. De VOC was de eerste onderneming ter wereld die aandelen uitgaf. Vanaf morgen is het aandeel in het Westfries museum te zien. Het weer vanuit het westen zon en vanavond droog. Vannacht kans op mist en minima rond 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en zonnig, maar plaatselijk ook een paar buien. Middagtemperatuur rond de 20 graden. Later op de dag in het noorden regen. Zaterdag is het droger en warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM in de avond.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 In Zandvoort, vroeger zomer, ja. op CFM.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 maker bij de verkeerde leest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 I got you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 So you found someone to hold you Does she like I do?